12 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. De manager van het partijbureau van 50 Plus is ontslagen omdat ze bereid was een gift van 15.000 euro in contanten weg te moffelen. Partijvoorzitter Dales spreekt van een ernstige vertrouwensbreuk en benadrukt dat dergelijke giften volstrekt ontoelaatbaar zijn. Partijen zijn verplicht om giften van meer dan 4500 euro openbaar te maken en de naam van de schenker te melden. De Telegraaf belde partijen met het aanbod om anoniem 15.000 euro te schenken. Een aantal partijen gaf het advies het geld te doneren via een stichting... of bijvoorbeeld de donatie te verdelen over meerdere jaren. In bijna 1 op de vijf reformatorische gezinnen... kampt wel iemand met verslaving, blijkt uit onderzoek. Dat is minder dan het landelijk gemiddelde. Maar het is wel degelijk een probleem, zeggen de onderzoekers. Vooral veel reformatorische jongens hebben een ernstige alcoholverslaving. Drugs, game- en pornoverslavingen komen minder voor. Het aantal particuliere huisbazen in Nederland is gestegen in tien jaar tijd... met ruim 22 blijkt uit onderzoek van de Volkskrant bij het Kadaster. Veruit de grootste particuliere verhuurder is de Rotterdamse zakenman Aad van Herk. Hij bezit bijna 6000 huurwoningen. Andere grote huizenbezitters zijn de Haagse ondernemer Harry Hilders... en de Maastrichtse vastgoedfamilie Grauwels met allebei meer dan 5000 huizen. Prins Bernard heeft er met ruim 100 veel minder... Verreweg de meeste huurhuizen in Nederland... zijn nog steeds in bezit van woningcorporaties. Vakantiegangers kunnen beter geen olijfboompjes... of lavendelplantjes uit het buitenland meenemen. Daarvoor waarschuwt de Voedsel- en Warenautoriteit... omdat de planten de Xylella-bacterie kunnen dragen... die in Zuid-Europa veel voorkomt. Die bacterie is voor mensen niet gevaarlijk... maar planten gaan er door dood. Het weer trekken stevige buien van west naar oost... lokaal met onweer, hagel en zware windstoten...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 Het is is er Man, en alle zij zijn slimmer is. En dan moet zij uit. Dan kent de zee hier zo fris. Ik moet ze laag en deelt bevrijd.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 Daar gaan we met Volker Boemer over praten. We praten ook over het gasbedrijf de ontwikkeling. En de interviewer vandaag is Ankie Jouwstra.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 Uh, op Zandvoorts grondgebied of was dat geen Zandvoorts grondgebied? Het was geen Zandvoorts grondgebied. Nee? <coughs> van, van wie waren die duinen dan? De duinen waren eigendom van de familie van Lennep. Ook, ook voor Zandvoort uh, van grote betekenis geweest, de familie van Lennep. Um...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 Nou, dan is die meneer van Lennep dus inderdaad uh, van groot belang uh, voor ons geweest. Uh, dus uh, initiatief, contacten met Engelsen, een maatschappij opgericht, uh, de Oranjekom. Wanneer uh, kwam het eerste water naar Amsterdam? Volgens mij is in 1853 uh, werd, het, werd het eerste emmertje getapt. Zo. En, en ja, daarna is het in Amsterdam uitgebreid...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 Het was natuurlijk Wim van der Heuvel, mijn dorpje dicht bij het water. En we gaan weer verder met het programma CFM Oud-Zandvoort, Anke, Joustra en Volkerts Bloemen over het waterleidingbedrijf. Ja, Volkert, we hebben het gehad over de eerste gemeente in Nederland die een waterleidingbedrijf had. Dat was in Amsterdam en het water kwam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 Laten we dan zeggen, de armen of de, de, de bevolking kon daar dan uh, water uh, ja, halen. Daar, daar haalde je dan je water. Met een emmer ging je water, een, twee emmertjes water halen. Ja, precies. <laughs> twee emmertjes pompen.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 heb je ook weer wat geleerd de, de, de Zandvoortse gemeenteraad. Want die op een gegeven moment komt ook de vraag in Zandvoort. He, we hebben net gehoord dat het pas in 1912 uh, dus het waterleiding net hier kwam. Maar men is daar al heel lang mee bezig geweest. Ik bedoel dat, dat kwam niet zomaar uit de lucht vallen. Je uh, dus, zeg maar, die had, die had in die periode rond 1900 die discussie van ja we moeten riolering hebben. Uh, we moeten eigenlijk een uh, nieuwe plaats hebben waar we de, het, het huisvuil naartoe brengen.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 En, en wat was de reden daar, daarvan? Nou, er waren, er waren diverse redenen. Men vond uh, de kwaliteit, uh, de mensen Island vonden de kwaliteit van die pompen prima. Dus waarom zou je? Het water uh, was er dus te, eigenlijk alleen maar voor de toeristen. Nou, daar hadden natuurlijk een aantal mensen zonder voort helemaal geen boodschap aan. Maar je had in die tijd was er ook, uh, zeg maar.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 In 1912. Want ja, er moest een watertoren komen om die druk blijvend op peil te houden. Plus een waterreservoir te hebben voor als het geval er een kalamiteit was of dat er zoveel water ontrokken werd dat de leiding onvoldoende water kon aanleveren. Dus men is in 1912 begonnen met de bouw van de watertoren. En die is in 1913 in gebruik genomen. En waar stond die watertoren?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 Uh, nadat het in Amsterdam al in uh, 1856, 1853 uh, uh, ingesteld was, op 24 juli 1912 een mededeling in de krant stond dat Zandvoort een waterleidingnet had. Wij lopen dus wat dat betreft heel erg achter. We hebben net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 Top, zonder, veel geld. Ja, ik dacht dat het verschil was, zonder uitzichtpunt was het uh, 35 en met uh, uitzichtpunt 45. En dus die 10.000 extra zou uh, terugverdiend kunnen worden uit het uitzichtpunt en uit de horka-verpachting En is dat zo gebleken? Nou...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 En uh, dat was van een sigarettenmerk, dat mogen wij hier niet noemen. Maar daar werd ook de toren naar genoemd in de volksmond. Turbak. Ja. <laughs> ja. Turbak uh, toren. Wat moest je betalen om daar naar boven te gaan? Het kostte 10 cent. Zo. En de toren was in de, winkel, in de winter gesloten. Maar goed, er was ook uh, vanuit de gemeente toezichthouders.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 Dus was een heel, ik heb wel geprobeerd om inzicht te krijgen in de, in de tarieven. Nou, A, uh, die tarieven waren elk jaar een speelbal van de lokale politiek. Want dat, daar kon je natuurlijk mee scoren. En uh, ja, er waren allerlei verschillende regelingen. Dus hotels hadden een andere regeling. Op een gegeven moment had je een zomer- en een winterregeling...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 Ja, en al die werkzaamheden hadden natuurlijk tot gevolg dat het ambtenarenapparaat moest worden uitgebreid Dus je had dan iemand die de machines moest bedienen, en fitters had je nodig en allerlei mensen had je nodig voor de administratie. De meterstanden werden één keer in de drie maanden opgenomen, et cetera, et cetera. Dus dat gaf nogal veel werk.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 op een plek elders in de gemeente. Elders bestonden er al badhuizen. En in navolging van, uh, van andere gemeenten werd, het, werd door de gemeente werd midden de jaren 20 van de vorige eeuw een badhuis geopend op Raadhuisplein 1.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 gasfabriek te bouwen zeg maar ongeveer ter hoogte van waar vroeger de kabelloods heeft gestaan dat was een, uh, een, een gasfabriekje plus laboratorium en hij exploiteerde daar, hij verkocht daar ook andere zaken die uh, met gasgebruik uh, uh, te maken hadden en vanuit die locatie werd, er werd ook uh, gas geleverd aan, uh, aan Zandvoortse gezinnen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 in de gasfabriek uh, in, uh, bij de, uh, uh, waar Kuinders uh, de oprichter van is geweest. Want ja, de afzet uh, uh, nam af en de prijzen uh, moesten uh, door steeds minder mensen opgebracht worden. Dus dat contract werd beëindigd. Toen bleek dus dat de elektriciteitsmaatschappij redelijk goed uh, de elektriciteit kon leveren voor de openbare verlichting. Ja, toen kreeg je een jarenlange discussie over of, of zandvoort uh, A gas moest hebben, uh, wat voor gas, uh, want je kon ook nog steenkoolgas of piensgas, dus waren die sfeerste mogelijkheden, of het een gemeentelijk gasbedrijf zou moeten worden, of dat we gas moesten halen van de gasfabriek uit Haarlem of uit Heemstede.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 Hoe koken op gas? Of uh, allerlei zaken die daarmee te maken hadden. En daar, daar stond, bestond veel belangstelling voor. Uiteindelijk is dat weer verplaatst vanaf de Oranje straat ook naar, naar de Tolweg. Toen daar uh, de kookdemonstraties werden gegeven. Maar de gemeente, Zandvoort, de gemeente Zandvoort werd dus voorzien van gas wat uh, in Haarlem uh, gebaakt werd. We gaan nog even naar een muziekje luisteren. Is dat waar later de wind? Een dichterlijke dichter heeft in zijn gedicht gedicht. De liefde die geeft warmte en de wetenschap geeft licht. Dat is wel zeer poëtisch, maar de ouderwets voor mij. Want prima gas van de APC die geeft het allebei. Dankzij de wonderen der techniek heb ik mijn eigen gasfabriek.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 Studie gedaan naar uh, Zandvoortzaken. Bedankt in ieder geval voor vandaag. En uh, luisteraars, uh, u heeft geluisterd naar ZFM Oud Zandvoort. En onze gast vandaag in de studio was Volkert. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.